Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is gisteren met ruim 45.000 gestegen. Dat is voor de tweede dag op rij het hoogste aantal in één dag. In totaal zijn in de VS nu zo'n 2,5 miljoen mensen besmet. Het aantal besmettingen is het hoogst in Florida, Idaho, Kansas, Oregon, South Carolina en Utah. In verschillende delen van de VS zijn versoepelingen weer teruggedraaid. Zo zijn er beperkingen voor de horeca afgekondigd in Texas en Florida. Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is deze maand verder gestegen. In de maandelijkse beleggersbarometer van ING staat het vertrouwen op 98. Vorige maand was het nog 83. Alles onder de 100 geeft een negatieve stemming weer. En alles daarboven is positief. Volgens ING zagen beleggers de waarde van hun beleggingen deze maand ook weer wat toenemen. En zien ze de komende maanden met vertrouwen tegemoet.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 Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft de komende tijd op hetzelfde niveau, verwacht het RIVM. Volgens deskundigen van Dissel en Wallinga is het nu een kwestie van geduld hebben. Zoals te afwachten wat er met de vakanties gebeurt, zeggen ze, en wat het effect is als de scholen weer beginnen. Dan het weer, een aantal buien met onweer, hagel en windstoten, vanmiddag vooral in het Noordoosten. Middagtemperatuur 22 tot 26 graden. Morgen wisselen we ook, misschien nog een onweersbui en hooguit 20 graden.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 Ja, u zegt ik heb een winkel in Friesland. En en ja. uh, u bent kennis van, van uh, Maarten Keur. Ja. Dan is het wel een hele uit de uitrichting. Ja, nou ja, ik ben naar Amsterdam. Oh ja. Ik ben, ik, ik ben in Friesland die winkel begonnen, omdat de Friese mensen zijn niet zo op de hoogte van verse stroopwafels. Dus dat was eigenlijk een gokje. En dat, en dat pakte best wel goed uit. Maar uh, ja, de potentie die hier in Zandvoort is met uh, als ik het goed heb, een paar miljoen badgasten per jaar. Dat sprak me meer aan. Ja, nou is die, is die wel een hele lange winkel. Ja. Gebruikt u ook de achterkant? Nou ja, ik heb het tussengedeelte: een magazijn en een stukje kantoor. Mm -hmm. En in het achterste gedeelte staat de koelcel. En uh, ja, daar zit het, het toilet. Dus uh, ik heb die ruimte wel nodig. kan nodig. Maar,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 Nee, ik heb, uh, alles is voor de poffertjes en ik maak vers mm -hmm. stroopwafels. Het is wel hetzelfde product. Alles is hetzelfde product: de deeg, de, de stroop, alles is hetzelfde product. En uh, ja, de verpakte koek, alles. Uh, snippers. Nee, het is, allemaal, uh, het is allemaal vers. Als ik het maandag bestel, wordt het dinsdag gebakken, heb ik het woensdag in huis. Kijk, dat is, uh, dat is nog eens vers. Uh, Jelmer ja. heeft nog een vraag voor u.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 Dank je wel, lef.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 Uh, ...voor 50 dagen buiten Formule 1 uh, om uh, een commerciële invulling krijgt, krijgen. Omdat wij nog steeds staan achter onze uh, standpunten wat betreft veiligheid op de boulevard... ...veiligheid voor de calamiteitenbaan die ernaast ligt voor brandweer, politie en ambulansen. Uh, en de natuurlijk niet vergeten. En uh, vanwege natuurlijk uh, de natuurbeswaren. We hebben die weg daar al met een bocht moeten aanleggen vanwege het Grijze Duin. Uh, dus laten we dat Grijze Duin nou zo goed mogelijk beschermen. We hebben ook natuurlijk potjonkers gehad. Dat uh -huh. advocatenpro die het amendement tegen het licht heeft gehouden. En daar hebben we gewoon geconcludeerd dat dit niet het middel was om op dit moment zo te gebruiken. Nee. Uh, dus ja, dat middel was niet het goede. Uh, wij geloven nog, nog steeds wel in het feit dat uh, onze argumenten de goede argumenten zijn. Dus wij willen graag met de nieuwe wethouder uh, willen wij graag in contact komen. Wanneer uh, die, die er zit. En willen we gewoon op een, uh, een andere manier...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 Als aanleiding kan zien voor dit is waarom het ja, Dat is Natuurlijk ik... wel de, de, de, de fonds geweest die het brandje heeft doen starten. Maar uh, omdat iedereen er steeds hout bij ging leggen. Uh, ja, krijg je een heel grote plaatsvuur. Nou ja, um, Zandvoort denkt daar anders over. Die, uh, die, die denkt dat wel. Maar uh, u bent nu met de volgende verklaring gekomen. Uh, mm -hmm. En daarin, u wilt weer... Uh,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 Gaat... Nou, niet mij, maar ze hebben de fractie... Al nu zegt ze, hebben OPZ als, als, als, als, als, als, als, als... Dat is de opmerking in ieder geval dat ze met, met OPZ niet in een college wilden. Mm -hmm. Of in een coalitie wilden, omdat ze OPZ onbetrouwbaar en weinig stabiel vonden. Dan is mijn, mijn volgende vraag. D66 was een van de indieners van het abonnement. En gaat nu met vier andere partijen die tegengestemd hebben de coalitie in. Wat vindt u daarvan? Nou, ja.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 ...mijn fractie en ik... ...dat wij het gewoon uh, oneens waren... ...over de uitgangspunten. Ah. Nou, um, en daarom wilde ik ook graag... ...dat onderzoek om gewoon te kijken van... Uh, ja, uh, ...heb ik de goede beslissing genomen... ...of heb ik niet de goede beslissing genomen. Mm. Nou, dat is duidelijk. Nou, en dat is helaas um, gebleken achteraf... ...dat uh, het college niet verwijtbaar gehandeld heeft. Um, nogmaals, als je als raad... ...een beslissing neemt en je wil daar achteraf... ...op terugkomen... ...dan kan dat natuurlijk...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 We hebben denk ik als OPZ twee, tweeënhalf jaar geleden een hele goede campagne gevoerd. Met als gevolg dat wij de grootste partij werden. Dat had ik zelf op dat moment ook niet verwacht. Er waren mensen die ons schatten op één zetel. Nou dat werden er vier. We werden daarmee de grootste. Tot groot verdriet en leedwezen van sommige andere fracties. Ik herinner me nog iemand die een fractievoorzitter die huilend wegliep uit het gebouw de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 Dat is een ander. Er eh, staat, eh, zeg maar, dat wordt ook dinsdagavond ook behandeld. Er eh, staat nu in ieder geval dat er geld gereserveerd is voor een onderzoek voor de aansluiting op de zeeweg, op de randweg. Nou, dat zal nog best wel een dingetje zijn. Ik denk dat ik daar al, veel, eh, al behoorlijk ver mee gevorderd was. Het ligt nu op het bord van, van, van mevrouw Vrij en ik hou me hard vast.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 2 eh, ton beschikbaar is voor 2021... ...boven de begroting 2020... ...en er is een ton extra... Be eh, ...beschikbaar voor 2022... ...bovenop de begroting... ...dan, eh, dan zie je gewoon... Van ...dat er dus allerlei plannen... ...dus in het water vallen. Als u weet... Eh, ...dat eh, zeg maar, hè, de, uh, Haarlem wordt een compensatie... ...gevraagd voor de cao stijging ...van 6% van de salarissen. Dat kost de gemeente Zandvoort straks 3 ton. Eh, die twee ton is al weg...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 En de twee andere onderstekenaars, de Partij van de Arbeid en de Gemeente Belangenstandvoort. Dank u wel. Ja, er staat uh, nu wel in het uh, verkiezingsprogramma: we gaan niet bezuinigen, maar we gaan uh, efficiënter werken. Uh, ja, maar dat houdt in dat zeg maar, als, we dan, als men dan vindt van dat er op dit moment niet efficiënt gewerkt wordt. Nou, ik heb. Ik heb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 That's